بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أله وأصحابه أجمعين أما بعد الفرخ الله ستبه مبطلات فانتخبات بهانضل أن بقيت الفرخ الله ستبه دفر على الإمام الشاذيلي أن فالله خابت طرق راس فانسجود السهو بهانضلل Suju Tsehu is een heel uitgebreid uh, paragraaf, omdat het heel veel vertakkingen kent en onderwerpen en bepaalde diepte daarin. En uh, Imam Khalil heeft het in zijn Muhtasa, heeft hij het uh, uh, samengevoegd met. Als het ware, Salah. Hij heeft geen aparte paragraaf van Mubtilaat Salah. Je hebt faraïd van het gebed, sun van het gebed, uh, Mustahabet van het gebed, Makro van het gebed, en dan Sujuut Seho. En daarin behandelt hij dus Mubtilaat Salah en Sujuut Sahu. Want het heeft met elkaar te maken. En eigenlijk is het beter als je Sujuut Sahu eerder bestudeert dan Mubtilaat Salah. Maar Imam Shadili hij heeft eerst moeten in het salat, volgens de volgorde, en daarna zo En zijn boek is heel beknopt, vooral in zo'n En hij heeft bijvoorbeeld een hele belangrijke onderwerp niet behandeld. En dat is namelijk uh, als je twijfelt. Uh, je twijfelt, ben ik in het derde of vierde Maar dat ga ik aanvullen met het boek van uh, Imam Mohammed al-Arabi al-Qarawi. Die heeft meer uitgebreid hierover gesproken. Maar zijn boek is ook voor beginners. Maar vooral gebaseerd op de uitleg van Shaykh Dazir Rahimahullah op het boek van Khalid. Sujud Sahu. Sujoed is bekend, dat betekent neerknielen. Sahu betekent. In Nederlands, de enige vertaling die ik heb kunnen vinden is vergetelheid. Maar vergetelheid is een beetje een onduidelijke betekenis. Want het kan ook zijn dat je nalaten, nalaten, uh, nalatenheid betekent. Zo heb ik gezien als synoniem in ieder geval. Maar in Arabisch wat betekent zelf is dat je het vergeet. Je vergeet iets. Je raakt in de vader. ja? Je vergeet... Uh, met uh, Je vergeet dat je... Uh, moest doen. Dat, dat is zo. En de hoekom van sejoed seo. Waarom is sejoed seo gelegaliseerd? Omdat de fout die je maakt in het gebed die daarmee verbeter je die fout door middel van het doen van sejoed seo. De sejoed seo is bedoeld om de fout die je maakt in het gebed te verbeteren. En het oordeel over het doen van Sajid Sahu als je een fout maakt, is Sunnah Mu'akkadah. Sunnah mu Akeda betekent een hele uh, sterke Sunnah. Dus er is een nadruk op gelegd op deze Sunnah. Dus het is Sunnah. En we gaan ook behandelen over diegene die het bewust niet doet, diegene die het vergeet. Maar dit is heel belangrijk. ...sujudsel en het oordeel daarover wat het is. Hij begint gelijk met de soenen en in het gebed. Als je die niet doet, als je die vergeet, dan, uh, dan hoor je sojuudsel te doen. Welke soenen en mu'akeda zijn dat? En dat heeft te maken met, want in het gebed kun je, of je vergeet iets, ja, om te doen... Of je voegt iets toe in het gebed. Of het nou van het gebed is. Bijvoorbeeld reciteren van de Koran. Of de kleden, Of Rokoh. Of sujud, Of iets buiten het gebed. Zoals spreken. Dat gaan we allemaal behandelen inshallah. Dus Sajud zelf heeft niet alleen te maken met iets vergeten. Het heeft ook te maken met iets, toe, iets vergeten waardoor je het niet hebt gedaan... Het ook uh, uit vergetenheid dat hij het extra doet. Dat betekent de cell. Cell in het onderwerp van Sujoet cell. Oké, okay. hij zegt. امام الآبي هاجت في بيان حكم السجود على بعنسه، فقالوا السجود سه السنة. دس إمام الشاذلي جت دون فل سجود سه السنة. الآن دعند رأي علماء بخجت ذي بد ميدل زيادة سنة مؤكدة لست ترك السنة لنقصي سنة مؤكدة من سنة الصلاة دور ضر شدس هت السنة مؤكدة. Om zo hetzelfde te doen als je een sunnah van het gebed, ja, een sterke sunnah van het gebed, achterwege laat. Dus je vergeet het om het te doen. Ja, dus of je, of je doet een sunnah makedda niet, je vergeet het. Of een niet zo sterke sunnah, die doe je niet, maar niet één keer, maar minimaal twee keer. Bijvoorbeeld van die sunnah, van die één uh, tekbir, dus als ik één tekbir vergeet in het gebed, behalve tekbirat het ihram dan is het een, uh, een lichte sunnah, noemen we onze volkhaadat. Een lichte sunnah. Dan hoef je geen sujud sahur te doen, als je één uh, uh, tekbirat bijvoorbeeld vergeet. Maar als je die takbir twee keer vergeet, dan is het sunnah mu'akkada. Dus twee takbir zijn sunnah mu'akkada. En als je dat vergeet, dan moet je sujud, dan is het sunnah om sujud te doen. Aleykumsalam wa sahabatullah. Dus je hebt een bepaalde sunnah zijn op zich sunnah mu'akkada. En... Sommigen zijn in de oorsprong lichte sunnah. Maar als ze twee maal zijn. zoals dus als je twee keer vergeet in het gebed. Dan wordt het sunnah mu'akada. En dan heb jij sunnah mu'akada vergeten. En dan is het sunnah voor jou om zelf te doen. En als je een sunnah mu'akada vergeet. In het gebed. Want in het gebed, dat is belangrijk voorwaarde. Want een sunna mu'akada wat niet in het gebed is, en die je vergeten bent, daarvoor hoef je geen sujud te doen. Dus als je bijvoorbeeld geen adan doet, of geen ikama, dan betekent het niet dat je sujud seo moet doen. Want ikama of adan is niet in het gebed, maar is buiten het gebed. Voordat je in het gebed betreedt, euh, moet je er zijn in Niet als je in het gebed bent. Oké. Okay. Moet je er zeker van zijn, dat je deze sunnemu akkada vergeten bent? Is dat een voorwaarde? Onze fakah, euh, fakahada gezegd, nee. Je hoeft er niet zeker van te zijn. Ook al twijfel je, ook al twijfel je, heb ik het gedaan? Heb ik het niet gedaan? Dan is het Sunna om z'n juist te doen. En hier zijn er soms uh, bepaalde uitzonderingen op, die gaan we behandelen in latere boeken. Uh, diegene die veel heeft, die zullen we ook behandelen. Die heeft een aparte oordeel. Uh, apart, uh, diegene die veel wees wees heeft. Nu spreken we over iemand die normaal is. Oké, okay. welke wat is nou, wat valt dan onder Sunnah al mu'akkada? Als ik die niet verricht in het gebed, omdat ik het vergeten ben, dat ik dan sojoed zelf moet doen, wat zijn dat? Hij zegt, dat zijn er acht. De eerste is het registreren van het Koran, maar alles behalve Fatiha. Dus het registreren van Fatiha is geen Sunnah, is farb. Dus wat je na de Fatiha registreert, dat is Sunnah muakkada. Als jij dat niet doet, je bent het vergeten in de eerste twee rak'a's. Ja? Van ieder gebed. Als jij dat niet doet, je bent het vergeten, ook al is het één keer. Ook al is het maar in één rak'a. Je vergeet om Koran te registeren die je hoort te reciteren na de Fatiha. Dan is het sunnah Mu'akada om Sujud Seho te doen. En, uh, dit is ook, uh, dit vermeldt in mijn later. Maar het is belangrijk dat we nu alvast weten. Als jij iets vergeten bent, en je hebt het niet gedaan, dan doe je Sujud Seho voordat je het teslim doet. Dus als je je alles, ja, je bent klaar, je bent in de laatste rak'ah je doet teshehud, en dan ben je klaar met teshehud, en dan doe je salat wa-salam ala-nabi, en dan ben je klaar. En daarna zou je normaal teslim moeten doen. Maar omdat je iets vergeten bent en Sunnah moeite vergeten bent in het gebed, dan voordat je het teslim doet Doe je twee keer sujoed, met de intentie dat je sujoed zou gaat doen. En dan zeg je Allahu Akbar, doe je sujoed. En dan zeg je weer Allahu Akbar, terwijl je weer terug gaat zetten. En dan zeg je weer Allahu Akbar, doe je weer sujoed. En dan zeg je weer Allahu Akbar, ga je weer terug zetten. En dan ga je te teshahud doen opnieuw. Maar je hoeft niet, je hoeft alleen teshahud te doen, zonder salatu wassalam aan de Nabi te doen. En dan zeg je assalaam, en dan doe je de teslim. Dus, zuchtzel die je doet voor de teslim is als je iets vergeten bent en je hebt het niet gedaan, een sunnah muakada heb je niet gedaan. Maar als je sunnah muakada of eh, of een nou, sunnah muakada is of niet, je doet iets extra, je doet iets extra in het gebed, dan doe je die zuchtzel niet voor de teslim, maar na de tesli. dat betekent als ik bijvoorbeeld een rak'a per ongeluk extra bid en ik kom er later achter en dan ga ik zitten doe ik teshahud doe ik salat ala nabi dua en daarna doe je tesli salamu alaykum, en daarna doe je intentie voor sujud sal en dan doe je de dus sujud sal hoe we het hebben beschreven als je het hebt gedaan, dan, dus je bent van de tweede toezuit naar boven gaan zitten. Dan doe je weer tussen goed. Alleen tussen goed, zonnestoot, alleen weer en dan doe je opnieuw te Dit is. Je bedoelt de teslim doe je in de tweede uh, in de tweede uh, rak'a En dan do doe je teslim zeg je Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Die doe je erbij. Ja, yeah. dat is makro. Als je dat doet is dat makro. Als je het vergeet, vergeet dat is het wat anders. Maar opzettelijk is het macro. Als het per ongeluk gaat, dan sta je gewoon gelijk op. Je hoeft niet eens, uh, dat heb ik ook wel eens. Dan sta je gewoon op. Dat gaan we zo behandelen, inshallah. Want we hebben zaken waarvoor, als je die extra doet, moet je ze zo doen, maar... Na de teslim En andere ook al lief je extra of je niet na de teslim te doen Bijvoorbeeld als je in de derde en vierde raka Normaal rechts 25, en dan doe je ook maar jij richt daarna erachter een vers van de Koran. Daarvoor hoef je geen te zelf te doen. Maar dat gaan we zo meteen behandelen. Dus de eerste was als je Koran registreert, als je vergeet om Quran te reciteren, die hoort reciteren registreren naar de Fatiha in de eerste twee rak'a. Dan doe je Sujuud Sehu voor de tesleem. En dus dit is de eerste sunnah. Sunnah Ma'akada. De tweede sunnah Ma'akada, als je die vergeet, dan doe je Sujuud Sehu daarvoor eerst. Laat reciteren wanneer je laat hoort te registreren. En hier registre. is ook een, uh, is niet zwart wit. Dat gaan we later behandelen. En de derde is stil registreren, waarin je stil hoort te registreren. Dus als je dat omdraait en je registreert luid, waarin je stil moet registreren of andersom, dan verschilt het. Als je bijvoorbeeld luid registreert, waarin je stil moet registreren, dan heb je iets toegevoegd, ja. Dan doe je zo zelf na de testleef. Maar als je stille registreert waarin je leiden moet registreren, dan, doe je, dan heb je iets uh, vergeten. En dan doe je zo zelf voor de testleef. Oké, okay. als je twee keer bent vergeten om tekbeer te doen in het gebed, behalve tekweer te ihram want dat is vals, dat is geen sunnah. Bijvoorbeeld, je vergeet in Roko om tekweer te doen en je vergeet in sujud om tekweer te doen. Minimaal twee keer. Dus pas als je twee keer tekbeer bent vergeten, en dat is één tekbeer is uh, lichte sunnah, dan doe je sujud sahu. فود التسليم، فان هذه مؤكده مؤكدة، 2 تكبيرات جاي سنة مؤكدة وفي حالة سجود سهود تدون فور التسليم أشعر سنع الله لمن حميدا 2 كير نيت دود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 Samia Allah al-Iman Hamida minimaal twee keer niet doet dan doe je sujuud sahu voor de tesli en zo ook als je Rabbana al-Hamd niet zegt dan doe je sujuud sahu voor de tesli maar dit geldt niet voor degene die achter de imam bidt de Ma'moem, als hij dit soort dingen vergeet hij hoeft geen sujuud sahu te bidden want de imam corrigeert zijn fouten dus pas als de imam fout maakt, dan pas moet je het zo met hem doen. Anders niet. En daar heeft, uh, heeft Iman die over gesproken in de laatste alinea. Oké, okay, als je de eerste teshahud vergeet. Zo ook. Dus de eerste teshahud, je zit. Zolang je teshahud zou kunnen doen, maar je vergeet hem teshahud te doen. Hij staat op. Dat is op zich. Dus alleen het zeg van het tashahud is op zich Sunnah muakkadah. Als je dat vergeet in de eerste de tashahud. Eerste dan moet je sujud seho voor de teslim doen. En het zitten. Dus zo lang mogelijk zitten om tashahud te kunnen doen. Is ook Sunnah muakkadah op zich. Dus als je die vergeet. Dan moet je ook sujud seho bidden voor de teslim. Oké, de laatste teshahud, dus uh, de laatste teshahud in het gebed die bijvoorbeeld maar één keer teshahud heeft, de eerste en de laatste, of de teshahud, of het gebed waarin de laatste teshahud als de tweede is. Als je die vergeet, dan hoor je ook Sujoet zelf te bidden voor de teshneem. Dat is ook een sunnah mu'akadha. Ja, dus dit zijn deze acht, dit zijn de sunnah mu'akadha. Als je die vergeet om te doen, dan, ja, euh, dan hoor je Jezus Jood te doen. Voor de teslim. Als je het vergeten bent. Oké, okay, nu gaat hij spreken over, euh, wanneer, als je iets vergeet, en het is niet voor Namo wanneer hoor je dan geen Jezus Jood te doen. Het werkt niet, het kan zelfs je gebed ongeldig maken. Als het voor de tisleem is. Welke zijn dat? Hij zegt: Waarom zou je het niet in de sunnatien? Geen mu'akkadatien? Ketikbiratien? Waarom Dus je mag geen sujoed stahu doen, of het nou voor de tisleem is of na de tisleem, als je een niet-sunnatien vergeet. Bijvoorbeeld, als je één keer de takbir bent vergeten in het gebed, dan mag je geen sujud sejoed daarvoor doen. En je mag ook geen sujud sejoed doen als je een andere mustahab vergeten bent. Bijvoorbeeld, zegt hij dan, het doen van konut in het sobh gebed. Dus als je in Sub-gebed bent, bent en je bent in tweede elkaar en je doet Rokkor en je komt terug van Rokkor en je doet Sejood, dus je kan geen konot meer doen want je bent het vergeten, dan mag je daarvoor geen Sejood sahu doen. En daarom zegt hij, en als je toch Sejood sahu, bijvoorbeeld je bent één keer konot is het Dwaai. Is het Dwaai die je doet bij Sub. Hij zegt, als je toch uh, sujoet Sahu doet voor de teslim, voor deze, uh, voor bijvoorbeeld voor een lichte sunnah, één lichte sunnah, dan is je gebed ongeldig. Of bijvoorbeeld, als je toch sujoet Sahu doet voor, omdat je alleen konot bent vergeten, verder niks. En je doet het voor uh, de teslim, dan is je gebed ongeldig. Dus daarvoor moet je oppassen, als je zo doet, voor de sunnah ligt de sunnah 1, bijvoorbeeld 1 tekwira, of 1 tahmida, je bent één keer uh, uh, lekker alhamd vergeten, en je doet zo voor de teslim, dan is je gebed ongeldig. Als je het na de teslim doet, kan er geen kwaad op je gebed, want je bent klaar met je gebed. Alleen je hebt iets gedaan wat niet hoort, je hebt de sunnah op het verkeerde moment gedaan. Maar als je het in het gebed doet, dan heb je iets toegevoegd in het gebed. En dan word je behandeld als iemand die bewust iets toevoegt in het gebed. En iemand die iets bewust toevoegt, ook al is het eens zo dan is zijn gebed ongeldig. En diegene die onwetend daarover is. Dus hij weet niet van, voor een, voor een uh, lichte sunnah hoef ik geen soet te doen. Mag ik geen soet zelf doen. En hij doet het toch, omdat hij onwetend is. Dan wordt hij gezien als iemand die weet en bewust heeft gedaan. Daarom heb ik in de vorige les gezegd, eh, onwetende wordt soms behandeld als iemand die vergeten is. En dan wordt hij geëxcuseerd. En soms wordt hij gezien als iemand die bewust doet. En dan wordt hij niet geëxcuseerd. En hierin wordt hij gezien als iemand die iets bewust heeft gedaan. Iemand die bewust heeft gedaan. En diegene die iets bewust in het gebed extra doet, zijn gebed is ongeldig. Daarom is diegene die dat uit onwetendheid heeft gedaan, is zijn gebed ook ongeldig. Daarom moet je deze kennis uh, uh, herhalen. En dit is belangrijk: Sujet-Cell. Want als je één fout maakt, en je doet Sujet-Cell, wanneer je niet Sujet-Cell mag doen, voor het te is, is je gebed ongeldig. En dan kun je wel. Vele gebeden van jou, die wanneer je ooit een fout hebt gemaakt, dat ze ongermig worden. Als je Fatih reisteert en je reisteert de sura, en je een weg de sura, weet je het niet meer. Je weet niet meer wat je... Je bent het vergeten. Of je dit een andere sura die je wel kent, of je doet het ook mag ik dat pas als je niks reciteert nee mag ik geen sujud tildoen als je sujud tand se het sujud seheddar foudedoud foude als je niks reciteert naar Seth H in de is 2LK. En het is een vad gebed. Dat is ook een belangrijk voor vadd gebed. Nee, hoeft ook niet naar te Oké, okay, en dan is het tot die uh, hij zegt, je mag ook geen sujoet doen als je bijvoorbeeld een Farida van het gebed bent vergeten. Zoals tekbeert al-Ihram. Ja, want als je de het ihram bent vergeten, dan is het gebed ongeldig. Dus dan kun je ook geen sujoet zelf doen, want je kan niks oplappen van het gebed is helemaal ongeldig. Hij zegt... En je, je, je mag ook geen sejoed doen voor iets wat je extra hebt gedaan. Lidia, dati, lidia datu qawlin. Dus je hebt gesproken in het gebed. Maar dat maakt jouw gebed niet ongeldig. Kel kalam al qaleen, Als de, als klein beetje spreken. Sejoen. Sejoen is een belangrijk voorbeeld. Dus als jij spreekt in je gebed, maar onbewust, onbewust, je wou niet praten. Ja, je wou niet praten. Je zegt iets, je wou bijvoorbeeld zeker doen en je zei iets anders. Ja, maar alhamdulillah is zeker. Maar spraak is wat anders dan zeker. Je hebt dikker gedenkt van Allah en je hebt spraak. Bijvoorbeeld je zegt al. Of uff. Uh. Ja? Dikker mag niet. Bijvoorbeeld als je niet, mag dat niet. Maar als je het doet sowieso, dan is er geen spraak van spraak. Alleen spraak verbreekt je gebed. Bewust spreken. Het spreken? Nee. ja. ja. Ik heb laatst gelezen Niza en die zegt, alhamdulillah, lief niet, ook niet in jezelf. Uh, dus uh, uh, spreken in zeker is wat anders. Als je spreekt, onbewust zeg je iets en je wou het niet zeggen en het is weinig. Niet je hebt een hele verhaal zitten te vertellen of een hele zin. Je hebt gewoon iets, bijvoorbeeld een woord, een letter. Het is weinig. Heb je onbewust gezegd, dan is je gebed geldig. Iets zeg je, maar sprake is pas praat van als je tong beweegt. Dus als je iets zelf zegt, zo, zo, je denkt er over na eigenlijk, want je zegt niks, je denkt er gewoon over na. Dan is er niks aan de hand. Behalve als het wereldzaken is, dan is het macro. Maar je tong beweegt, daar heb ik het over. Als je minimaal je tong beweegt. Praat, komt geluid uit je mond. Dan. En het is weinig en het is onbewust. Want als het bewust is. Is het gebed ongeldig. Als het onbewust is. Dan wordt het vergeven. En je mag geen seizoen zelf worden. Of je doet iets extra. Wat niet het gebed ongeldig maakt. Bijvoorbeeld, je bidt één raka extra. Zeg gewoon. Dus onbewust. Onbewust. Want als je iets bewust doet in het gebed toevoegt, is je gebed on ongeldig. En als je iets één raka bijvoorbeeld weinig iets weinig toevoegt aan het gebed, maar onbewust, dan is je gebed geldig. En je mag geen sozus daarvoor doen. Maar als het te veel is, als je te veel doet, Zoals vier rak'a. Ja. In salat het doel. Of twee rak'a in salat het zon. Dan is het gebed ongeleid. Ook al is het onbewust. Hij zegt. Of. Als je. Uit uh, het gebed stapt. En je bent nog dichtbij. Onbewust doe je dat. Hij zegt. Dan hoef je geen sujud sahut te doen. Daarvoor wat je zit bijde je bent te sahut laatste sahut. Dat gaan we later inshallah behandelen. Als iets in uh, in gebed geen sujud sahut hoeft, dan is het sowieso in Nefila zo. Ja, als iets in een dat hoef, dat, daarvoor hoef je geen sujud sahut te doen, dan is het in Nefila ook zo. Dus als jij bijvoorbeeld hoed bent, je bent interesseerd aan het doen en je bent van plan om het te slim te doen, maar je vergeet het. Je vergeet om het te slim te doen, je staat gelijk op door. Je bent vergeten dat je niet je staat op. Je, gaat, je staat gewoon uit het gebed. Niet letterlijk uitstappen, maar gewoon je draait je bijvoorbeeld om. Of je blijft dit al zeker doen. Ja? Want hij zit dichtbij dat is een belangrijk uh, voorwaarde. Hij zegt bijvoorbeeld iemand heeft vergeten om slim te doen en hij herinnert zich pas als hij een beetje heeft bewoken van de Qibla. En dit heeft niet lang geduurd en hij heeft de plek niet verlaten. Dan moet hij weer richting de Qibla gaan zitten en teslim doen en sujud sahu doen na de teslim. Dus als je blijft zitten, maar je, je draait een beetje om van de kibla, dan moet je weer terug gaan zitten naar de kibla en je doet het te slim en je doet na de te slien. Maar als je blijft zitten, je beweegt je niet weg van de kibla, dan hoef je alleen te slim te doen, hoef je geen sujoet na de te te doen. Is dat duidelijk? Hij zegt in de plek van Sujoet Saho verschilt. Het uh, heeft te maken met: heb, ben je iets vergeten of heb, heb je iets toegevoegd? Hij zegt als je iets heb, hebt toegevoegd, onbewust, dan doe je de Sujoet Saho na de Tesla. En als je alleen iets vergeten bent. Dan doe je. Sujudseho voor de teslim. En als je iets vergeten bent. En je hebt iets toegevoegd. Dus je bent de vergeten bijvoorbeeld. En je hebt onbewust drie keer sujud gedaan. Dus je hebt iets vergeten. Je bent iets vergeten. En je hebt iets toegevoegd. Dan doe je sujudseho. Voor de teslim, want dat is dan sterker. Dus als je en vergeet, iets vergeet en iets toevoegt, onbewust, dan doe je Sajud Seho voor de teslim. En daarna gaat hij ons vertellen hoe je Sajud Seho moet doen. En dat is, zegt hij, dat je twee keer Sajud hoort te doen. En iedere keer als je het zo goed doet en terug ervan gaat, doe je het weer. En dan doe je het te goed, en dan doe je het zo lees. Is het duidelijk hoe je ze zo moet doen? Oké, okay. dan spreekt hij over als je achter iemand bent en die vergeet iets. Hij zegt als de moeder iets vergeet om te doen of iets bijvoorbeeld extra doet, maar dat zou je niet kunnen uh, voorstellen. Ja, normaal doe je dikker, Normaal doe je dikker zeker tussen het seizoen en doe je ook dikker in het seizoen. Maar hier heb ik niet iets specifiek over gelezen dat je dat hoort te doen. In het seizoen dat je doet of te Dat heb ik niet specifiek gelezen. Dat nu niet En anders had je mezelf vermeld. Als je achter de imam bent en je vergeet iets. De imam die repareert dat voor jou. Maar dat is niet in alle zaken. Dat is niet zwaar dit. Dat is in sunnemu Akeda. Als jij sunnemu Akeda in het gebed. Je bent ma'amu. En jij vergeet sunnemu Akeda, Dan de imam. Hij verbetert voor je. Je hoeft niks te doen. Je hoeft geen sejoet te doen. Je hoeft niks te doen. Maar als jij fad vergeet. Dan moet je dat doen. Dat gaan we in latere boeken behandelen bijvoorbeeld je zit geen Ja, je valt in, niet in slaap, maar we noemen dat nooit lichte slaap, dat is zuur. En je wordt wakker en iemand uh, zit in lokaal, staan, ben je, heb je gemist. Dit allemaal gaan we laten behandelen. En de wanneer draagt, repareert de imam jouw uh, fout? Als jij achter hem bidt. En, en, en, eh... Uh... Je bidt achter hem. Maar stel je voor, jij komt. Ja, jij komt in het gebed. En de imam is al bijna, hij is in de laatste rakah. En jij bidt met hem in rakah, en dan sta je op, hij doet geen studie, niks. En... Jij bent klaar, jij bent nu alleen. De imam is klaar, jij moet nog drie elkaar bidden. Je bent in de tweede elkaar nu. En je maakt een fout, je vergeet iets. Dan moet je wel zojuist hetzelfde doen. Want je hebt geen imam meer die voor jou verbetert. Die zal weg. Dus de ma'am zegt: zijn, zijn fouten worden, worden gecorrigeerd door de imam. Als je helemaal achter de imam bent en je begint en eindigt met hem. Maar als jij die fout maakt nadat jij los bent van de imam, die imam is klaar en jij moet nog uh, bepaalde uitbidden, uh, bidden, dan, en je maakt die fout daarna, dan, is, dan moet je gewoon zo doen hoe je het normaal moet doen. En uh, als je achter die imam bidt in een gehele gebed, je komt niet te laat, je bent niet met boek, ook al doe je het bewust niet, het mag niet wat je doet, maar stel je voor, je zegt theoretisch gezien: je doet geen sunnah mo'akkad, geen één doe je. Dan nog hoef je geen sujoet zelf te doen, maar je bent zelf verkeerd bezig. En dan zegt hij: je Simon Ma'moe? Dus als jij met de imam bent, en de imam, je bent Ma'moe, en de imam maakt een fout, en hij doet sujud zelf, dan moet jij meegaan. Ook al heb jij die fout niet gemaakt, hij wel. Ook al, bijvoorbeeld, hij heeft Sola niet gelezen, en jij wel. Ja? Dan moet jij het zelf met hem doen. Want jij hoeft het niet te lezen. Hij hoeft het te lezen. Of dat nou een sejoed voor de tisneem is of naar de tisneem En ook al. Heb jij één elkaar gehaald maar, Je hebt één elkaar gehaald met de imam. Ja. Je hebt één elkaar gehaald met de imam. Dan nog. En hij doet sujud saho Als je sujud saho voor de teslim doet, moet jij gelijk met hem doen. Als hij sujud saho na de teslim doet, dan mag jij niet samen met hem, als hij dat uh, doet, dat je het samen met hem doet, terwijl jij nog drie elkaar uit moet bidden. Nee, dan doe jij het pas als jij klaar bent, doe jij het na jouw teslim. Is het duidelijk? Is duidelijk hoe moet vrouw het weten? Voor de teslim is duidelijk. Nee, hey, na de teslim is duidelijk. Voor de teslim is ook eigenlijk duidelijk. Als je bijvoorbeeld. Je gaat zitten voor de hij doet de shahoude, hij doet de shahoude, hij doet de wacht, Hij gaat de imam Tesleem doen. En hij doet die tekbeer. Ja, hij doet de tekbeer. En dan weet je, hij doet hetzelfde. En dan doet hij hetzelfde met hem. Ja, ja. De imam moet altijd de tekbeer doen. En na het isleem hoor je hem assalamu alaikum zeggen en daarna hoor je hem tekbeel doen. Dan weet je ook van, hé, hey, ik moet sajoudsahu doen. Als jij nog uh, moet bidden, nadat ik klaar ben. Ligt er maar, dat gaan we later behandelen. Het is heel uitgebreid, het is heel diep. Daar heb je een hele les voor nodig. Dus, en ook al, zolang jij met die imam in elkaar hebt gehaald, en hij heeft fout gemaakt, ook al was jij je niet bij toen hij die fout heeft gemaakt, jij was nog niet aangesloten, dan nog moet je het zo doen. Als hij het voor de teslim doet, doe jij het gelijk mee. Als hij het na de teslim doet, doe jij het pas als jij teslim gaat doen. Met boek, ja, met boek is diegene die te laat komt. De ingehaalde. Ja, dus mensen zijn al begonnen, hij, hij is ingehaald met gebed, dat betekent het. Maar, maar als jij, jij sluit aan bij de imam, maar nadat hij de laatste rukken heeft gedaan, hij komt omhoog, of hij is bijvoorbeeld in Sujud, en jij komt in de laatste rukken uit, hij is Sujud, en jij komt aansluiten, dan ben jij niet ma'moem, jij krijgt niet oordeel van ma'moem en je krijgt ook geen beloning van Jama. daar is over tussen de Rushd en de rest van de fuqqa maar er is iets jamaa in de van jij bent geen ma'moem. jij bent moen verreed. en dat betekent dus als jij te laat komt in de laatste rak'a en jij haalt de record niet met die imam dan ben jij te laat, ben jij geen ma'moem eigenlijk ma af te waar ja en die, en, jij staat bij, voor de teslim doet, hij is te goed, Dan mag jij geen te saho samen met hem doen. Want die fout die hij heeft gemaakt, is niet, ligt niet met jouw gebed. Want jouw gebed is los van hem. Je moet hem alleen maar tijdelijk volgen. Want je hebt geen, je bent geen memoed van hem. Dus dan sta jij gewoon op. Of je wacht tot, je wacht, je wacht totdat hij teslim doet, in ieder geval. En dan sta jij op. Of als hij Sujoet doet, Sujoet zelf, na de Teslim. Dan mag jij ook geen Sujoet zelf doen na de Teslim. Want jij hebt niks met hem te maken. Als hij Sujoet zelf doet, of het nou voor of na de Teslim is, jij doet geen Sujoet zelf. Behalve als jij zelf fout maakt. Dan moet je met jezelf kijken, heb ben je iets vergeten? Doe je voor de Teslim, heb je hebt iets erbij gedaan, na de Teslim. Maar met de gebed, het gebed van de imam heb jij niks te maken. Oké. Okay. Stel je voor. Jij bent het Ja. Van de imam. Je hebt minimaal één elkaar met hem gebeden. En de imam heeft iets toegevoegd in het gebed. Uh, maar jij bent te laat. Ja, jij moet bijvoorbeeld nog twee rak'aad bidden. Maar hier twee rakat gehaald. En die imam doet sujoet sehu na de teslim. Normaal, als hij teslim doet, hoor jij gelijk op te staan. En als hij sujoet sehu doet na de teslim, doe jij iets na jouw teslim. Maar stel je voor, jij doet sujoet sehu na de teslim samen met hem. In plaats dat je opstaat om die twee rakat af te maken, doe je sujoet sehu met hem dan is jouw gebed ongeldig. Daarom zei ik, er zijn bepaalde onderwerpen die zijn niet genoemd in Mubitilat Salah ze zijn wel laten, uh, te vinden. Daarom heeft Iman Khalif ze samen gedaan. Sejuur te zeggen Salah in één keer. Maar als jij deze sejuur te wanneer maakt die gebed ongeldig? Als je het opzettelijk doet of onwezend, je weet het niet, je bent een jij. Je studeert geen FIP. Je weet het niet, je maakt die fout, je gebed ongeldig. Als je het uh, vergeten bent, onbewust, dan is je gebed niet ongeldig. Ja, je bent in de waan, dan is je gebed niet ongeldig. Dus, als jij zo doet, jij, jij bent met boek. Of, dat, of jij erbij was of niet bij was, maakt niet uit. Maakt niet uit. Als imam sujoet Zou doet, na de teslim, en jij moet nog twee rak'a bidden, jij moet eigenlijk opstaan. En uit onwetendheid of bewust doe jij dit sujoet Zou samen met hem, dan is je gebed ongeldig. Doe je dit onbewust, je bent vergeten, uh, wat heb ik gedaan, dan is je gebed geldig. Dan sta je gewoon gelijk op. Je gaat niet de imam volgen. En Andersom ook. Hij zegt bijvoorbeeld. Wacht wacht. Hij zegt bijvoorbeeld. Uh, je hebt niks met de imam gehad. Ja. Ben wel aan het zoet. Dus je bent niet zijn me'moen. En. En. Hij doet soezoed zo, zo. En hij doet samen met hem soezoed zo. zo. Wanneer hij het doet, dan is je ongeldig. Oké, okay, laatste onderwerpen wat hij hier noemt. Hij zegt, stel je voor, de imam, uh, hij moet eigenlijk sezoetstel doen, maar hij doet het niet. Dan moet jij het alsnog doen. Ook al dat hij het niet, en dan is zijn gebed ongeldig en jouw gebed gewoon geldig. Tot hier is de uitleg van imam, de uh, Abin En de volgende, volgende les ga ik aanvullen met gaan we behandelen uit een ander boek van imam qarawi De vraag was: als je met de imam, als je met die imam, één elkaar minimaal één elkaar haalt en hij dit sojuet zelf Voor dus lie, moet je meedoen. doen?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 الحمد لله رب العالمين. يا أستاذ ماذا في الأخير يا